altijd wel plezier in zoals jij de dingen brengt. Dan zeg je iets verrekt intelligents en dan zie je dat niemand dat begrijpt en dan ga je steeds zachter praten tot je alleen nog maar wat in jezelf zit te mompelen. Ze begrijpen het ook niet. Natuurlijk begrijpen ze het niet. Iedereen zit tegenwoordig op de populaire tour. Overdracht noemen ze dat. Die moesten ook zo nodig een eigen sector hebben. Vroeger deden de conservatoren dat maar dat maar ook al niet meer. ...want die hebben een fatsoenlijk vak geleerd... En dat is tegenwoordig elitair. Daarom moest de directeur ook vervangen worden door een, een managementteam. En reken maar dat die rotjongens van overdrachten daarin straks voor het zeggen hebben. Want die zorgen voor de bezoekersaantallen. Het is een laf beleid. Niemand is meer verantwoordelijk. Ieder idee verzandt in een compromis. Cordon <lacht> Maarten... ...we worden oud. Het wordt tijd dat we opstappen... Gelukkig hebben we ons huisje in het Zeemuseum nog. Ik ben tegenwoordig voorzitter van de Kegelclub. En daar luidt het eerste artikel van het reglement. De voorzitter heeft altijd gelijk. En artikel 2, als hij geen gelijk heeft, treedt artikel 1 in werking. Nou, dat werkt. Als ik binnenkom, wordt er geroepen, de voorzitter, en dan staat iedereen op. Tanneke wou het eerst niet geloven, maar toen de laatste keer de vrouwen mee mochten, mocht ze wel. Daar weten ze tenminste nog hoe het hoort. Zo, en nou een borrel. Daar heb ik al die tijd naar zitten snakken. Tanneke is naar de moeder, je zult het met mij alleen moeten doen. Wat zal het zijn? Een oude of een jongen? Ik vind het toch iets lekkers. Een jongen maar. Mm. We zitten tegenwoordig in de uitbouw. Dat hebben we net laten maken. Hey. Um, is jouw vader eigenlijk een uh, autoritaire man? Mijn vader? Hij ja, is een verschrikkelijk autoritaire man. Het enige wat hem interesseerde was dat ik net als hij professor zou worden. Ja. En weet je wat hij zei toen ik professor werd? Nou moet je nog zien dat je rector mag niet verkeerden. Op dit moment komen de eerste wagens van de mobiele eenheid... de Colter der Huigenstraat nee, oh nee. hoek overtoon oprijden. Er is een enorme massa auto's die daar aankomt. De mensen met de witte helmen stappen nu uit. Ik zie 1 2 4 7 8 auto's op een rij staan. En iedereen is hier ontzettend bang dat de zaak nu ongelooflijk uit elkaar knalt. Wacht je niet nog op de actualiteiten? Ik weet het nog wel. Ik ben een kwartier later dan anders. Je bent altijd te vroeg. Maar ik heb de pest aan te laat zijn. Tot vanavond. Heb je nog iets vandaag? Ik dacht het niet. Niet dat ik weet in ieder geval. Dag. Dag. Dag. Op de achtergrond, de oproep, de noodpleeg. Ik krijg kippenval van de wagens. Wonen is een recht. Wonen is recht. is recht. is recht. De mannen van de mobureeheid hebben zich nu tussen de wagens geplaatst. En daarachter staat de stuitwagen klaar. recht. Om met de oprukkende manschappen die nu zich klaarmaken... ...met een schilder voor je uit... ...om naar de krakers toe te gaan. Vind je het ook zo'n rotzooi in de stad? Met die krakers bedoel je? Gisteren konden we na het concert niet eens naar Hofman. Alles was van Nielten afgezet. Wie is Hofman? Dat is een café op de hoek van de pc. Van welke kant kwam je dan? Van het concertgebouw natuurlijk. Dus daar was het ook al afgezet? Ja, natuurlijk. Begrijp jij nou waarom ze er altijd zo'n rotzooi van moeten maken... Ik begrijp wel dat ze we dat huis niet uit willen. Maar dan hoef je toch nog niet alles te vernielen? Ik uh, wou om half tien met mijn moeder een flat aan de Amstel gaan bekijken. Kan dat? Dat plan om met jou in een villa in Bloemendaal te gaan wonen gaat dus niet door? Dat vond jij niet zo verstandig, hè? Nee, dat is vraag om narigheid. Met koning? Met mij? Ad. <laughs> Tuurlijk kan dat, Joop. Ik wou vandaag maar thuis blijven. Ben je ziek? Nou, ziek. Ik. ik heb hoofdpijn. Dus ik hoef je niet ziek te melden? Nee, morgen ben ik er wel weer. Goed. Hoe gaat het nou bij jullie in Amsterdam? Eén grote rotzooi zeker. Ik merk er niet veel van. Ik hoor anders een hoop lawaai. Ja, dat is een helikopter. Ja. Nou, het dan maar. En tot morgen. Doe het goed aan Heidi. Ja. Bij haar benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit in Frankfurt wees Ina Maria Greverus in haar intrerede... over cultuur en alltagswelt op het gevoel van vervreemding dat bij zoveel mensen in de huidige Westerse maatschappij leidt tot een vlucht uit de werkelijkheid. Het is, zo stelde zij, de taak van ons vak om de oorzaken hiervan te bestuderen en aan de oplossing van de eruit voortvloeiende problemen bij te dragen. In het hier besproken boek... werkt zij die gedachten nader uit. Dag Maarten. Dag Bart. Heb jij nog wat van de Helle gezien? Nee. Jij wel? Ik zag in de vezelsaar een aantal overvalwagens langskomen. Oh ja, overvalwagens heb ik ook gezien. Zoiets doet me toch altijd weer aan de oorlog denken? Nee. Overvalwagens kan ik me uit de oorlog niet herinneren. Misschien associeer ik ze er ook alleen maar mee. Ik begrijp ook nooit hoe iemand politieagent kan worden. Ik vind dat een akelig beroep. Ja, boerenjongens. Zou dat dan verschil maken? Tuurlijk maakt het verschil. De jongens zijn opgegroeid met het idee dat het in Amsterdam een troep is. En dat er nodig orde op zaken gesteld moet worden. Daar trekken ze de consequentie uit. Denk je? Ik denk het. Als ik bij boeren kom om over hun werk vroeger te praten... ...dan beginnen ze in negen van de tien gevallen over Amsterdam. En wat zeggen ze dan? Dat de bullenpeester maar eens overgehaald zou moeten worden. Nou, dat vind ik toch wel heel akelig. Ach. Maar ik ga eerst wat koffie drinken. Op dit moment komt er op een hoogte van nog geen 100 meter... ...de helikopter andermaal boven het gevraagde gebied. Vanmiddag is het al twee keer gebeurd. Vannacht ook diverse keren... Hij beschrijft een cirkel rondom het pand Vondelstraat 72. En als ik het goed heb, dan is dat het zijn tot de aanval. En? Hebben ze je weer losgelaten? Nee. Maar de stroom was uitgevallen en toen kon de tram niet verder. Toen heb ik moeten lopen. En hebt u nog iets gezien? Alleen een brandweerauto. Ja, zeg. Die heb ik ook wel eens gezien. Geeft u mij nog maar een kop koffie? Wat vindt u nu van het optreden van de politie? Vertreffelijk. Hebben die jongens eerst het hele weekend aan de lijf gehouden... en toen ze bek af waren, konden ze ze als rijpe vruchten uit de bomen plukken. Maar het schijnt dat er nou overal ongeregeldheden zijn in de stad. Wie zegt dat? Dat zeiden ze daarnet over de nieuwsberichten. Die slaan ze wel weer uit elkaar. Hé, hé, stop ermee! Hé, hé, stop ermee! Hé, hé, stop ermee! Hé, hé, stop ermee! Met Koning? Dag. Kun jij tussen de middag aardappelen halen? Dag. Of heb je daar geen tijd voor? Ehm, um, dat kan ik wel doen. Maar alleen als je tijd hebt. Ja, ik heb wel tijd. Is dat de helikopter? Ja. Hij vliegt hier net over. Heb, je, heb jij nog iets over de radio gehoord? Dat er overal relletjes zijn. Maar niet bij ons, zeggen. Ik tik die recensie in het net. Alt is thuis gebleven. Wat heeft hij? Hoofdpijn. Hij mocht zeker niet van Heidi. Ik denk het. Dus je haalt die aardappelen. Ik zal het doen, ja. Geen mensen meer te verkennen. En de mobiele eenheid rukt op om, om de nog resterende mensen die geen heenkomen hebben gezocht te verwijderen. Vanuit het Kolonpark is nu de eerste tank met de boel doorgeschuit om de kruising van morgen af te komen. En voor hangt de helikopter van waaruit vermoedelijk de actie wordt geleid. In kolonnen komen nu van de andere kant achter het voertuig van de Koninklijke Marseille de mobiele eenheid manschappen oprukken. ...om aan te tonen dat de weg vrij is. De barricades zijn gebroken. Gert, huh? vind je dat? Oh ja, heel veel natuurlijk. Verandering? Ja, natuurlijk. Dat moest toch? Nee, maar, maar het is wel zo. Je, je kunt duidelijk zien dat de kermis na de Eerste Wereldoorlog verdrongen wordt door de Koninginnedag. Waarom is dat? Een van de redenen zat er wel zijn dat de elite van de kermis vervreemde... en in de Koninghinderdag inmiddels zag om de hele bevolking te mobiliseren. Vooral in de crisistijd dan toch zeker? Ja, bijvoorbeeld. En ik bedo bedoel dat vooral, <lacht> natuurlijk. <lacht> Mooi. Ze <lacht> dus kun je nog een stukje schrijven in het mededelingenblad van het bureau. Ik? Ja. <lacht> Jij. Maar ik weet helemaal niet of ik dat kan. Tuurlijk kan je dat. Denk er maar eens over. Zien... Uh, is Blazer er vandaag niet? Wie zal er naar die rellen zijn gaan kijken? Uh, mag ik nog even wat vragen? Mm -hmm. Hoeveel bladzijden moet dat stuk zijn? Bladzijde of vier? En vooral met citaten uit de vragenlijsten. Je moet maar eens zien hoe Sine en ik dat in de tijd gedaan hebben. Mm. Ja. Had jij niet ook naar die rellen moeten gaan kijken? Ik ben gisteravond al geweest. Wij zijn gistermiddag geweest. Hoe was dat? Luguber. Ik vond het wel spannend. De krakers of de politie? Nee, politie was er toen nog niet. Ben jij daar niet gaan kijken? Ik heb een uh, sensie geschreven. Oh, jij bedoelt dat ik dat beter ook had kunnen doen. <laughs> ik zag op de lijst dat jij hebt opgegeven voor het colloquium van volkstaal. Wou je daar echt naartoe? Dat was meer tactiek. Vroeger ging ik soms op het laatste ogenblik... Dat stond mijn naam niet op de lijst en achteraf bleek dan dat iedereen dacht dat ik niet geweest was. Nu draait dat om. Bovendien spreken Engelien en Chef, dus misschien ga ik dit keer ook wel echt. Maar ik ga nu eerst thee drinken. Jo, mijn tabak is terug. En, waar was het nou? Tussen de aantekeningen van mijn broodonderzoek. Zie je nou wel? Wie steelt er nou een pakje tabak? Niemand. Staakt Wichtbold? Staakt Hij is wel meer wat laat...